NOS Nieuws van 3 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De maai heeft voor het eerst boetes uitgedeeld aan mensen... die over de vluchtstrook liepen op de A4 bij Schiphol. 16 mensen werden gesnapt, die moeten elk 110 euro betalen. Door de extra veiligheidsmaatregelen stonden er elk vandaag weer files richting Schiphol. Mensen die bang waren om hun vlucht te missen... stapten uit en gingen lopend verder. Volgens de maai ontstonden daardoor levensgevaarlijke situaties. De Turkse premier Yildirim heeft bekendgemaakt dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de uitlevering van Gulen zijn mislukt. De Turkse regering houdt de islamitische geestelijke Fethullah Gulen verantwoordelijk voor de coup poging op 15 juli. Hij woont in ballingschap in Amerika, maar hij zegt dat hij niks met de koep te maken heeft. De Amerikaanse autoriteiten willen eerst sluitende bewijzen zien, pas dan kunnen ze beginnen aan de uitleveringsprocedure. Vicepremier Joe Biden gaat over elf dagen naar Turkije om de kwestie te bespreken.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 Het weer op veel plaatsen bewolkt met af en toe wat zon. In het zuiden schijnt de zon het meest. In het noorden ook kans op een enkele bui. Temperatuur tussen 19 en 24 graden. Morgen begint op veel pla plaatsen bewolkt. Later breekt de zon vaker door. Het wordt morgen ongeveer 23 graden. De CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9 amsterdam alkmaar tussen Rotterpolderplein en Knopen Velsen over 5 kilometer...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 En ik zou zeggen, uh, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, en dan zitten we naar uh, wielrennen te kijken, ba baan, uh, wielrennen. Ja. En dan hebben ze ook een hulpmotor, hè? Ja, heb je het ja, toch gezien? Ja, ik heb het gezien, maar die, die, die, die vorige meneer, die is van de baan gehaald, hè, met dat motortje. Ja, echt waar? Ja, die, oh, is, die, is, die is Nou, oh, oh. Nou, en dan wouden, weer een. Die wouden we ook de Olympische Spelen vanmiddag voor je in de gaten. De een goedemiddag. En hier is Daryl Hall en John Oates. En de Man Eater.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 come back time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 Tijdens dit programma Zaltwoord op zaterdag... zitten we tegelijkertijd ook naar de Olympische Spelen te kijken. En daar is het ba baanwielrennen van de dames aan de gang... met een enorme valse zojuist, uh, Albert Jan. Ja, klopt. Jeetje. Het was uh, onaangenaam om, uh, om dat te zien. Maar het was uh, bij, de, bij het terugkijken van de beelden... Uh,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 Zo bouwen we What's langzaam maar zeker op naar het uh, volgende bericht, Albert-Jan. Follow the sun. Ja, ja, ja, ja. Want we hebben nieuws over uh, Cathy Rodes. Klopt, want uh, ze is vaak bij ons te gast geweest te tijdens de uitzendingen van CFM. Maar tot ons schrik moesten wij uh, lezen dat zij Zandvoort gaat verlaten. En ja, op Facebook. Begin september verhuist namelijk onze dorpsgenoot Cathy Samelotin. onverwachts naar het tropische privé-eiland Felice op de Seychellen. Niet naast de deur.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 En natuurlijk zoals een aantal keren al gememoreerd in dit programma... met nog een kleine vijf uur te gaan, de Amsterdamse avond. Vanavond vanaf acht uur. En Amsterdamse meezingers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 Het NFB Kustzeilevenement, een speciale editie van de Eneco Luchterduinenrace. En Ditmaal zullen niet alleen zeilers het water opgaan, maar ook de watersporters uit andere disciplines. Er worden vele activiteiten georganiseerd. Een overzicht van al die activiteiten kunt u natuurlijk terugvinden op de website van de Watersportvereniging Zandvoort. www.vzandvoort.nl. Www Dan gaan we naar het, uh, het Zandvoorts Open Kampioenschap roken op 20 augustus. Dat begint allemaal om half elf morgens en die tot vier uur. Op 20 augustus zal voor de derde keer het Zandvoorts Open Kampioenschap roken plaatsvinden. Tussen de 20 en 25 rokers zullen met hun rookton of rookoven op de Raadhuisplein strijden om de eer. Om half elf, elf morgens worden de deelnemers ingeschreven en de plaatsen toegewezen. Na de opbouw zal rond half twaalf aangevangen worden met het roken. Prachtig schouwspel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 De zee bij ons in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. En de Amsterdamse huur wordt nooit voorleggen, zolang de leeuwel in de brein Of je, of je wil of niet bij de Jordaanwezen. Ja, daar moet je wezen. Wil je vrouwen door het leven gaan? Zo, zo, zo is de Jordaan. En die is zo mooi. Ik heb geen terecht in zo'n Franse vermoog. De witte schuld krijg je van me cadeau. Maar ook die Deense acquaat niet. Je drink ik van leven lichaam. Ik laat hem ook daar overzien. Heb ik het aan schie, en blik het aan schie, het blik het aan zie, dat gaat er Ze willen, maar jordanezen zijn niet Ze beweren eens ze willen niet, ze willen niet, Dat zijn niet, ze altijd best. ze mogen dan ze zeggen wat ze willen De jordanezen zijn een ze met niet,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 Daarom weet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 Weet je wat nou het leuk is? Hè? Deze plaatsen al enorm oud. Maar op feesten en partijen doet hij nog steeds enorm goed. De CEO van de w Brothers, sorry hoor je, en Long Train Running. Wil je de laatste nieuwtjes volgen? Kijk dan ook eens op internet. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl ZFM En je blijft op de hoogte van alles wat er in Zandvoort en de regio gebeurt. www.zfmsandvoort.nl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 Dan hebben we hem, het uh, gedicht van de dag helemaal in het teken van de Amsterdamse avond van vanavond. Eerst is er slechts onder meer.